Dit is Jeroen Jepkema met het NOS Journaal. De ethische commissie van de Wereldvoerbalbond, de FIFA, heeft voorzitter Blatter voor 90 dagen geschorst. Ook vicevoorzitter Michel Platini en secretaris-generaal Jérôme Valk zijn voorlopig geschorst. Het besluit heeft te maken met een strafrechtelijk onderzoek in Zwitserland naar corruptie, fraude en omkoping binnen de FIFA. Uit het Zwitserse onderzoek is gebleken dat UEFA-voorzitter Platini in 2011 1,8 miljoen euro van Blatter heeft gekregen. Platini gold als de belangrijkste kandidaat om dat erop te volgen... maar de vraag is of hij kan meedoen aan de verkiezingen. De beveiliging van DigiD moet worden aangescherpt... dat adviseert het College Bescherming Persoonsgegevens. Aanleiding is een vergissing die duizenden mensen hebben gemaakt. Zij probeerden in te loggen bij een Brabants reclamebureau dat ook DigiD heet. Het CBP schrijft dat mensen die dat hebben gedaan... niet bang hoeven te zijn dat hun gegevens zijn misbruikt. Maar volgens het college toont het wel aan dat misbruik niet valt uit te sluiten... Het CBP wil daarom dat een dubbele controle standaard wordt voor het inloggen op overheidswebsites. Minister Asscher verlaagt de boetes voor illegale arbeid, in ieder geval tot eind deze maand. Dat doet hij na een uitspraak van de Raad van State. Die vindt de standaardboete van 12.000 euro onredelijk. Volgens de Raad van State moet de minister een fijnmaziger boetesysteem maken, omdat een boete van 12.000 euro wel kan voor werkgevers die keer op keer buitenlanders zonder werkvergunning inhuren, maar niet voor bazen die incidenteel in de fout gaan. De Nijmeegse kinderarts die verdacht wordt van het bezit van kinderporno is vrijgelaten. Er is geen grond om hem langer vast te houden. De man van 39 heeft zelf geen kinderporno gemaakt of verspreid. De kinderarts die vier jaar in het Radboud ziekenhuis werkte is op non-actief gesteld. Het weer, vooral in het zuiden en oosten. Lichte regen of motregen. Vanuit het, zuiden, vanuit het zuidwesten droog en af en toe zon. En Het wordt niet warmer dan een graad of 15. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A205 van Zwaarnandburg naar Haarlem staat voor Haarlem 3 kilometer. Het heeft te maken met werkzaamheden in Haarlem. Tot zover de verkeersinformatie. <totstuk>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 A long, long time ago On graduation day You handed me your book I signed this way Roses are red, my love Violets are blue Sugar is sweet, my love, but not As sweet as you We dated through high school And when the big day came I wrote into your book Next to my name Roses are red My love, but not as sweet as, you. as sweet as you. Then I went far away, and you found someone new. I read your letter. Is that your little girl? She looks a lot like you Someday some boy will write In her book two roses are red, my love Violets are blue Sugar is sweet, my love As sweet as you Lonely, I have nobody for my own. I'm so lonely. I'm Mr. Lonely. Wish I had someone to call on the phone. I'm lonely I'm Mr. Lonely I wish that I could go back home Letters Never a letter I get no letters In the Garden. Oh, how I wonder. How is it I? I'm Mr. Lonely I wish that I The night softer than satin was the light from the stars. She wore Then may her tender sighs, love was all. Gone was the glow of blue velvet But in my heart they'll always be Precious and warm a memory Through the years Precious and warm a memory through the. Bobby Vinton. En uh, dat waren drie liedjes uh, van hem en dan ben ik alle titels kwijt. Ja, erg. Eh. Oh ja, was het natuurlijk Roses Are Red? Ja, ik moest het er even naar kijken. Roses Are Red, uh, Mr. Lonely en Blue Velvet. Bobby Vinton. Ja, ja, wie kent hem niet? Hij heette Stanley Robert Finton Jr. Hij is geboren op 16 april 1935 in een Amerikaanse, is een, een Amerikaanse popzanger die bekend werd als Bobby Finton. Hij is een van de bekendste uh, liefdesliedjeszanger van de afgelopen decennia. Zijn grootste succes, succes had hij met het nummer Blue Velvet. Bobby Finton werd geboren in uh, Canonsburg. en dat ligt in Pennsylvania. Uh, ...nabij Pittsburgh dus. En hij was het enige kind van een lokaal zeer populaire zanger... ...Stan Vinton. Stanley Vint, Vinton Senior. Uh, op de leeftijd van 16 speelde Vinton voor het eerst... ...met een band in clubs uh, rond Pittsburgh. En met het geld dat hij daarmee kon verdienen... ...kon hij zijn studie aan de Duquesne University bekostigen waar hij muziek studeerde en slaagde met een graad in de muzikale compositie. In zijn tijd bij de uh, Questen, de Questen moet ik zeggen, raakte hij bekwaam in het bespelen van allerlei instrumenten. Waar zijn band gebruik van maakte: piano, klarinet, saxofoon, trompet, drums en hobo. Uh, Na nou kort gediend te hebben in het Amerikaanse leger kreeg Winter in 1960 een contract bij Epec, Epic Records als uh, ...bandleader... ...en na uh, twee succesvolle albums... ...en diverse singles... Uh, ...leek Epic op het punt te staan... ...de stekker eruit te trekken... ...juist op dat moment... ...scoorde Vincent zijn eerste hit... ...single getiteld... ...Roses Are Red... ...nou, bent u weer een beetje op de hoogte... ...we gaan uh, weer even naar een James bond film... ...de nieuwe... Uh, ...die heet Spectra... ...en uh, dit is een, het prachtige hoofdthema... ...uit die film... Van uh, Sam Smith. een van de grootste zangers op dit moment. Writings on the wall. I've been here before. But always hit the floor.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 There's the- Van Sam Smith. En dat noemen we dat heet Ridings on the Wall uit de nieuwe James Bond film Secrets. Ja, of, nee, Spectra. Zeg het nou goed, Jansen Spectra. ZFM M Luncht presenteert.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 Ja, en daar gaan we dan. Ja, aan de Yo. telefoon hebben we deze week Hella herself. Hella Wonders. Hello, hello. Goedemiddag. <laughs> Hallo, goedemiddag, Hella. Je kondigt het wel heel spectaculair aan. Nou, ja, je goed, bent hè? toch ook een spectaculaire vrouw? <laughs> toch? Hè? Moet je eens heel kijken goed. wat je allemaal aan werk verzet, zeg je, in dat uh, bij, bij Pluspunt. Hè? Ja, dit, ja. Jaar, dit keer hebben we een. Uh, een pluspunt vacature weer. Ja. Van de Bali Plusdienst. De pluspunt is een, uh, ja, groeit natuurlijk ontzettend. Steeds meer mensen maken gebruik van het, uh, het steunpuntpand. Ja. Uh, ook samen. Er zijn steeds meer activiteiten. Ja. En uh, wij zijn altijd op zoek naar uh, Bali medewerkers. En uh, Plusdienst medewerkers. Dat is mooi. En waar vind ik dat kopje? Als mensen zeggen van, nou, ik wil het even nalezen. Wat houdt dat precies in? Is het wat voor mij? Dan gaan we natuurlijk uiteraard naar de website van uh, vip-zandvoort.nl. En hoe leid je ons dan verder naar de uh, vacature toe? Oh, oké, okay, dat weet ik niet precies. Je weet kan je uh, die... ook contact opnemen met, me met Pluspunt. Maar als ja. hij niet, misschien is hij er afgehaald. Ik zal dat even checken. Maar hij staat er gewoon op onder uh, Bali Plus En... Uh, hmm. Uh, ja, we zoeken iemand met een flexibele instelling. Het zou fijn ja. zijn voor woensdag en vrijdagmiddag. Maar als iemand zegt, nou het lijkt mij heel leuk, maar ik kan niet woensdag en vrijdagmiddag. Ja. Raad ik ook iedereen aan om, uh, om te, toch, reageren. Toch te reageren. En het is echt, het, ja, het is telefoon aannemen. En, ja. en uh, ook mensen doorverwijzen. En ja. soms ook voor een cursusgroep... Uh, koffie te zetten, Ja. Uh, dat als ze uit de pauze komen... dat er ja. uh, koffie gedronken kan worden. Het is eigenlijk enorm veel uh, een, een, een uh, veelzijdige baan. Ja. ja. En dat is voor vier uur in de week. Als je vier uur in de week dat leuk vindt, je bent onder de mensen. Ja, het ja. Je, je, is, is heel veel informatie over wat wij allemaal doen. Ja. En het is vooral doorverwijzen. Nou, we zullen in ieder geval, ik zie hem zo gauw niet op de site staan, okay, moet ik je heel ik eerlijk even... zeggen. Ja. Uh, maar, um, ja, god, als, als iemand geïnteresseerd is in deze vacature, kunnen we natuurlijk ook gewoon zeggen: even langsgaan bij Pluspunt of even ja, opbellen of hè, naar het algemene en, uh, nummer. Ja, ja, precies. En dan zorg ik dat hij er binnenkort, uh, dat hij er vandaag nog op komt. Prima. En uh, ja, het is. Het is wel echt een, uh, het lijkt mij zelf een hele leuke vacature, omdat je met heel veel verzetten van de organisatie te maken hebt bij de balie. Ja, nou dat klinkt ook zo. En, en ja. dat lijkt me ook vreselijk leuk. Plus dat en je, je weer ook... heel veel kan leren. Hè? Ja, je kan ja. De computer. Uh, je leert veel met computers ook. Ja, nou fantastisch. Leuk. Ik ga het uh, ook noteren op onze Facebook-site, Hella. He, welke ja. vacature we waar we het over gehad hebben voor deze week voor de vrijwilligers. Leuk, dan ga ik ja. even gaan aan Annemiek of ze hem erop zet. Prima, zegt Hella. Ontzettend bedankt weer voor je bijdrage deze week. En uh, we kijken alweer uit naar volgende week wat ons dan voor vacature gaat brengen. Oké, okay, <laughs> dankjewel je Ja, fijn weekend strakjes, Hella. Ja, ook, dag. Heel te pas een liedje, dankjewel. Het is de kunst om op te staan als het voorbij is. Op dat ene moment het hoogtepunt van elk feest. Als de echo nog klinkt, de kaart om dicht beijt, en net als je voelt dat het mooi is geweest. Ja, dat is Komt het, uh, komt het ook uitgelopen. Guus Meewes dus. En dankjewel. Dit zijn de searchers. Needles en pins. Surgeons natuurlijk. Ook een bandje uit uh, Liverpool dat uh, in het kielzocht van de Beatles natuurlijk. Meelifte en succes kreeg. De Mercy Sound. Oh, wacht even. Hè, er komt nog een liedje. Ik had tegen Dolly gezegd, het nieuws. Maar er komt nog een liedje. Nou. <laughs> Zit ik helemaal klaar? Ja, helemaal klaar. Moet je nog ja. even wachten. Nou, alle, alle woorden liggen op het puntje van mijn tong. Weet je hoe zwaar dat is? Grenzeloos. <laughs> van de drie is.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 mooie muziek die gasten maken. Dat trouwens ook voor hun collega's uit Volendam, Nick en Simon. Ook mooi natuurlijk. Nou, we zijn iets later. Maar ja, alles in dit programma loopt raar vandaag. Dus uh, we, zijn, uh, we schrikken nergens meer van uh, vandaag. Alles loopt gek vandaag. Maar goed, we zijn er weer. Het nieuws. Bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. En dat klopt alweer. Ja, ja er volgt hier een uh, update... van het regionale nieuws... van 8 oktober. Dit weekend... Alkmaar het... is ontzet he, vandaag, wist je dat? Wist je dat? Alkmaar is ontzet vandaag, 8 oh. oktober. oh, oh. ja oh. Alkmaar begint victorie Nou, met kijk eens aan. Alkmaar werden de... Spanjaarden eruit gegooid. Nou... Ja. Misschien en verder? Ja, vertel maar. Nee, Ga gaan er maar oh. door met niet. Nee? Okay. <laughs> nou, buiten het Alkmaars ontzet zijn er nog <laughs> meer dingen die, uh, die ik kan vertellen. <laughs> het komend weekend gaan er weer geen treinen rijden op uh, bepaalde trajecten. Zo hadden we het vorige weekend natuurlijk uh, Haarlem-Zandvoort wat niet reed. En het komend weekend rijden er geen treinen tussen Haarlem en Amsterdam-Slotendijk. En de reden daarvoor is dat uh, ProRail aan een uh, vernieuwde spoorbrug over het Spaarne werkt. Er worden wel bussen ingezet en het gaat om de weekenden. Er worden er dus meer. De weekenden van 10 en 11 oktober, 17 en 18 oktober en maandag 19 oktober. En ook tussen Sloterdijk en Amsterdam Centraal zullen deze dagen minder treinen rijden. De werkzaamheden betreffen het vervangen van een van de brugpijlers... en daarbij de grootschalige revisiewerkzaamheden... En dan moet u in de komende weekend ook nog rekening mee houden. Dat er in de nacht van zaterdag op zondag geen treinen van en naar Leiden rijden. In verband met andere werkzaamheden. Ook tussen Amsterdam en Den Haag rijden er het weekend geen intercities. Dan ook nog tussen Haarlem en Beverwijk. Daar ligt het treinverkeer plat in het weekend van 17 en 18 oktober. Dat is voorlopig nog niet aan de orde, maar toch. Een fietser is woensdagavond gewond geraakt bij een botsing met een auto in Haarlem. De fietser kwam daarbij ten val. Het ongeluk gebeurde rond 11 uur op het kruispunt van de Europaweg met de Aziëweg nabij winkelcentrum Schalkwijk. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer gestabiliseerd, waarna hij naar het ziekenhuis is overgebracht. De bestuurder van de auto die moest mee naar het politiebureau voor een uitgebreide ademanalyse, omdat een eerste blaastest uitwees dat hij had gedronken. En dat mag niet, zeker niet als je er puinhoop van maakt. In het derde kwartaal van 2015 zijn opnieuw meer woningen verkocht... dan in dezelfde periode het jaar daarvoor. Het aantal verkochte huizen is zo terug op het niveau van voor de crisis... Dat geldt ook voor de regio Zuid-Kennemerland... en daar werden 7.713 meer huizen verkocht in kwartaal 3 van dit jaar... ten opzichte van het derde deel van 2014. Over het algemeen trekt de huizenmarkt in de regio Zuid-Kennemerland behoorlijk aan. Het aantal huizen dat er verkocht werd... kelderde sinds het vierde kwartaal van vorig jaar wel... maar zat vanaf het tweede kwartaal van 2015 alweer in de lift... Zaterdag 10 oktober om 11 uur start Veteranendag Zandvoort 2015. Een dag die in het teken staat van het eren van de Nederlandse veteranen. Burgemeester Meijer ontvangt Z Z Zandvoortse veteranen in strandpaviljoen de haven van Zandvoort voor een bijzondere bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met Veteranencomité Zandvoort. Samen met de aanwezigen zal de burgemeester stilstaan bij de bijdrage die de veteranen hebben geleverd en de prijs die velen van hen daar dagelijks nog voor betalen. Alle inwoners van Zandvoort zijn van harte uitgenodigd om dit bijzondere moment mee te beleven en kennis te maken met de veteranen. En dat kan dan dus op 10 oktober om 11 uur. Door een ongeval op de A9 vanochtend bij knooppunt Velsen... stond het verkeer even helemaal stil, meldt de verkeersinformatiedienst. In de richting Alkmaar waren in ieder geval twee auto's betrokken bij een botsing. Twee rijstroken moesten daarvoor dicht. Er stond rond 11 uur vanaf het Rotterpolderplein een file van 5 kilometer. Tot zover het regionale nieuws van donderdag de 8e En dan gaan we nu over naar het weerbericht. Of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, vandaag heeft de bewolking toch wel een beetje de overhand gehad. En uh, vanmiddag en vanavond is er weer een buienkans. De westenwind draait gedurende de dag naar noordwesten en is aanvankelijk matig en later zwak. En de temperatuur is met maximaal 15 graden lager dan de laatste tijd. Vanavond dus een buienkans, komende nacht blijft het droog. De wind waait niet meer dan zwak uit het noorden tot het noordoosten... en de temperatuur gaat dalen naar een graad of 9. Morgen beginnen we nog met vrij veel bewolking... maar gaandeweg komt de dag komt steeds vaker en langer de zon tevoorschijn. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige noordoostenwind. De temperatuur stijgt wederom naar een graad of 15... Vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag is het vrij helder en droog. De noordoostenwind waait overwegend matig en de temperatuur daalt weer naar zo'n graad of negen. Dan is dit het weerbericht volgens de heer Rico Schreuder. changing how can I be sure where I stand with you whenever I Me, but don't take me down whenever I. Dat dan het liedje van de sidekick. Ja. Van onze Dolly. <laughs> How can I be sure? Ja. Nou, van David Cassidy. David Cassidy, Zeker de ja. jeugdheld van je, hè? Ja, ik wou net zeggen... ...nou weet iedereen ineens heel veel meer van mijn jeugdjaren. Ja, <laughs> jij zat natuurlijk als jong bakvisje... Zou jij natuurlijk gekluisterd naar de Partridge Family te kijken? Wat dacht jij dan? Ja. Met die knappe knul. Met die knappe knul, David Cassidy. Zo, zo. ja, heel veel en toen, mee. Uh, toen Stond ben hij ik... ook in je schoolagenda? Nou, ja. Uh, het stond helemaal vol gekrijkt met David Cassidy. Ja. En uh, hartjes en uh, alles nee. draaide om DC. Ja, ja. Ja, en, ja. en, en het mooiste was toen ging ik Kribbels. naar... was in je buik ook en zo natuurlijk. Uh, en in mijn hoofd. En in mijn uh, okay. handen. Maar ja. uh, uh, toen ging ik naar, naar zo'n zo concert van hem toe in ja. Rotterdam in de Doelen. Ja. En... Uh, ik, ik zat op het balkon aan de zijkant van ja? het podium. Dus ja? ik stond heel dicht bij hem. Ja? En al die meisjes waren aan het gillen en het krijsen. Ik zag dat zo over die hele zaal. Ja. En ik keek zo naar die kessen. En toen dacht ik, wat een ielig veentje is het eigenlijk. En ja. toen keek ik nog wat verder. En er dus zat me een leuke drummer. En toen heb ik dus het hele concert naar de drummer zitten staren. En volgens mij kreeg Kesse die dat op een gegeven moment door. Ja. Want hij ging me heel vuil lang kijken. Ja, en toen zong hij houken en How can I be, sure? ja. How can I be sure? ja. Ja, dat zong hij toen. Ja, ja. Want hij, hij had jou al lang gezien natuurlijk. op Ja, natuurlijk, natuur. ja natuurlijk, maar, natuurlijk. Hij stond daar als een soort Romeo nou, naar boven hier... te zingen. Ja, en ik ja. stond daar als een soort Julia op het balkon. Alleen ik keek niet naar Romeo, ik keek naar de drummer. Nou. Ja, die was veel leuker. Ja, de dat was partners, een echte fan. Nee, dat was een echte fan. En toen maar, was het, het was, gedaan met ja, uh, David Cassidy. Ja, gingen ja. ja, de posters van de muur af. Ja. En toen werd er de drummer. Nou ja, maar die heb ik verder ook nooit meer wat aandacht aan geschonken eigenlijk. Maar, toen was ja. ik genezen denk ja, ik. Ja, toen was je genezen. Ja. Was je bakvis af? Waarschijnlijk wel. Ja. Toen ja, ja. ging de puberteit misschien in. Ja. Maar, ja. Ik vind het toch wel leuk dat je zo open tegen ons was. Even hierover. Ja, hè? Ja, dat je daar zo open over bent. Dat vind ik wel geweldig. Ja, ik schaam me dat nee. inmiddels niet meer voor. Nee, nee oké. Okay. Ik heb het jarenlang gedronken. Nou, Mooi dat je er zo open over. Nou, dat zei mijn psychiater. Hij zegt: ja. Je moet meer delen. Ja, open. Open zijn. Dat zien. Ja. En de lucht wordt donker. En de maan.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 Tee Lau natuurlijk, de man die ons uh, dit jaar ontviel. Helaas, helaas, helaas, helaas. En uh, nou, we hebben nog een minuut of tien en dan uh, komt er een uh, lamlendig figuur die gaat hier een beetje lamlendig achter die microfoon zitten doen. Het komt omdat hij uh, verkering heeft met een nieuwe vriendin. En die heet mevrouw Mol. Ja. Hij mag ook paracetamol tegen de zin. Godsamme, het is toch wat. Ja, dat zet hij zelf op. Oh, oké. Okay. <laughs> Dit is de Sandy Coast. Eyes of Jenny. The one know when she was pretty. Ooh, yes it was. She was a gorgeous little girl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 of Jenny van de Sandy Coast. Nou, we hebben er nog eentje voor u. Een beetje lekkere swingende Carlos Santana. Laten we dat maar even doen. Dat is nog even gezellig als laatste nummer van vandaag. She's not there. Ah, maar ja, ze is er wel. Zie je dat toch? Ze zit er gewoon. Zit hij nou te zeuren, die Santana? Weet ik het. Ja, ze, ik ben she... hier en ik uh, blijf hier nog wel uh, ja. zes minuten. Zes minuten? Nou, ik niet hoor. Uh, Oké, okay. Carlos Santana. Nummer van de uh, zombies natuurlijk. Van, uh, van Rod Argent en Colin Blundstone. Maar dit is toch wel een hele mooie versie. She's not there. van u nemen, dames en heren... ...uitzending met Horten en stoten uh, ...van alles wat uh, uh, uh, dienst vandaag. Er stond vroeger straf op... ...maar tegenwoordig is dat niet meer zo. Uh, we gaan eruit. Dolly bedankt weer... ...voor al je werk. En, Heel uh, graag gedaan. Ik zie je weer uh, volgende week... Uh, ...donderdag. Zo is het maar net. En uh, hierna, matchbox met Bart van der Meer, dames en heren. En let u, blijft u, zet u wel of, doet u wel even een monddoekje voor, want hij snip verkouden. Dus al die bacillen die vliegen straks op de eten heen. Nou, tot. Uh, ja. Dag. Tot zover, het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.